3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. 2018 is anderhalve maand oud. Sinds het jaar begon zijn er in de Verenigde Staten 1800 doden gevallen door wapengeweld. De schietpartij gisteren op de school in Florida was de 19e dit jaar. Amerika-kenner Frans Verhagen ziet gelatenheid onder de Amerikanen bij deze cijfers. En de 17-jarige Ellen Kwijs is vandaag ook gewoon maar weer naar school gegaan: een high school in Indiana. Ik spreek ze zo in één vandaag na het nos nationaal hier is In Nieuwegein is vandaag twee keer een explosief gevonden in één straat. Vanochtend werd bij een woning een handgranaat gevonden... en vanmiddag werd bij het verplaatsen van een auto opnieuw een explosief ontdekt. De straat is toen meteen weer afgezet. Vorige week werd de woning waar vanochtend het eerste explosief werd gevonden... nog onder vuur genomen. Niemand raakte daarbij gewond. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. De Canadees van Nederlandse afkomst, Ted-Jan Bloemen... heeft Olympisch goud gewonnen op de 10 kilometer schaatsen. Het zilver was voor Jorrit Bergsma, brons was er voor de Italiaan Nicola Tomolero... Sven Kramer, een van de favorieten voor de zegen, reed een dramatische race. Hij werd zesde met ruim 21 seconden achterstand. Kramer baalde na afloop. Tuurlijk vind ik het onwijs klote en eh, ik heb hier jaren alles aan gedaan. En eh, ja, het is gewoon niet goed genoeg. Het roken van Kamerlid Hiddema op televisie wordt niet bestraft. Hiddema van Forum voor Democratie stak onlangs een sigaret op... in het programma Dit Was Het Nieuws. Roken op de werkplek en dus in de televisiestudio is verboden. Maar Avro krijgt geen straf. Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt bij RTL. Galjaard werkte ruim 21 jaar. Onder zijn leiding werden programma's als The Voice of Holland ontwikkeld... dat in 2012 de gouden televisiering won... Wat Galjaard gaat doen, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis... een register geopend voor oud-premier Lubbers. Tot dinsdagmiddag, 12 uur, kunnen mensen dat tekenen. Oud-premier Lubbers overleed gisteren. De uitvaart is dinsdag of woensdag. I Zoals verwacht is vicepresident Cyril Ramaphosa... door het Zuid-Afrikaanse parlement gekozen... als nieuwe president van het land. Dat werd bekendgemaakt in het parlement. Ik declare de Honorable Madame Cyril Ramaphosa... July elected president of the Republic of South Africa. Ramaposa is de opvolger van Jacob Zuma... die gisteren per direct opstapte. Hij was de enige kandidaat. De oppositiepartijen hadden niemand naar voren geschoven. Zij wilden dat het parlement zou worden ontbonden, zodat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Zuma vertrok gisteren na grote druk van de oppositie en vooral ook van zijn eigen partijtop. Hij lag al geruime tijd onder vuur vanwege corruptie.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 Het weer in de oostelijke helft van het land miezert het wat. In het westen af en toe zon. Het is 5 tot 9 graden vanmiddag. Morgen en zaterdag droog en zonnige periode. En dan wordt het 7 graden. Gert, dankjewel. Helene Geest heeft verkeersinformatie. Ja, er staat één file. En dat is op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knopend Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. En daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Je kunt het westen omrijden via Amersfoort.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 Opnieuw een schietpartij op een middelbare school in de Verenigde Staten. 17 doden in Florida. Maar zeg eens eerlijk, keek u er nog van op? Amerika-expert Frans Verhagen zometeen over de gelatenheid... bij de bloedige statistieken en Helen Kwijs uit Indiana... die vandaag toch maar weer naar school is gegaan daar. En schaatscoach Jillert Annema is in opspraak. Op de vorige spelen deed hij een poging tot matchfixing. En dat gebeurde eerder. Ik wil heel graag dat Grete rijdt. Maar aan dit gepraat heb ik gewoon niks... Tuurlijk wil ik dat er iemand afvalt en dat zij medaille kom winnen coach Ingrid Paul wilde zo graag dat haar schaatster, Greta Smit... de Olympische 5 kilometer ging rijden, dat ze zelfs geld bood. Maar het die weet het nog goed en vertelt er zo over. En gaat de geest over het lichaam, mind over body. Jorien Termoors, goud op de duizend meter... zegt vandaag onder meer in trouw en volkskrant... dat je een haperend lichaam met positief denken voor de gek kunt houden. Nou, wat dacht u, dat zijn we aan het checken, hoor. Feit of fictie hoort u zo meteen. Maar eerst, wat is de impact van weer een dodelijke schietpartij... op een Amerikaanse school? Susanna Bosman. As we speak, there is a horrific scene playing out at a high school in South Florida, what looks to be the 19th school shooting in this country, and we have not even hit March. I was coming for lunch, and I was in the classroom. I was sitting down, and all her was pa, pa, pa. The moment I heard pa, I cleared it. I left. I'm not, I was not going to deal with that. I was in the freshman building, first floor. And he went up and down the hallway, just banging and shooting into the classrooms. He shot through my door and broke the window. Senator Chris Murphy en leerlingen van die middelbare school in Parkland, Florida, reageren op het drama van gisteren. Een 19-jarige Amerikaanse jongen opent het vuur op honderden scholieren. En van een 17-doden. Ja, Lammert, uh, het zoveelste schietincident in Amerika. Hè? Ja, en niet de eerste dit jaar. Volgens de onafhankelijke website Gun Violence Archive zijn er dit jaar alleen al meer dan 1800 doden gevallen door wapengeweld. En we zijn nog niet eens in maart, hè, dat hoorden we die senator Murphy ook al zeggen. Het is het negentiende schietincident op een school sinds dit jaar is begonnen. Ja, echt alarmerende cijfers. Maar ja, in Amerika is het net alsof schietpartijen er inmiddels gewoon bij horen. President Trump stuurt een bijna standaard tweet de wereld in, waarin hij dan zijn medeleven betuigt. En ja, daarna gaat iedereen eigenlijk weer over tot de orde van de dag. En deze lerares uit hier haar frustratie over. We had a training recently. Um, we I like we could not have been more prepared for this situation, which is what makes it so frustrating. Because still, you know, to have so many casualties, you know, it's very voor heel emotioneel, want ik voel vandaag dat onze regering, ons heeft failed En onze kinderen hebben keep Ja, ze kan niet in veiligheid gehouden worden door, door haar land. Lammer, dankjewel. Frans Verhaag is hier, Amerika-kenner. Welkom, Frans. Hi. Het negentiende schietincident, we zeiden het al, op een school sinds begin dit jaar. Maakt dat in de Verenigde Staten nog indruk? Uh, nee, ik vrees voor niet. Ik denk dat ze eraan gewend geraakt zijn, zoals wij eraan gewend geraakt zijn. Alweer een schietincident, denk je, als je dat uh, op het nieuws ziet. Hoeveel doden zouden er deze keer zijn? En Trump heeft het grootste schietincident al gehad hè, in Las Vegas... met 59 doden. Make America Great Again. Hij heeft het record. Er waren 49 in Miami bij een nachtclub. 22 in dat vreselijke uh, schietpartij in een lagere school in Connecticut... een jaar of vijf geleden. Ja, het blijft maar doorgaan. Mm -hmm. En niemand doet er iets aan. Nee, de, de, de, je, je hoort wel eens wat van... we moeten wat aan die wapenwetten doen. Maar dat, dat ja, Nee, die Chris Murphy, die senator dan, van yeah. Connecticut... Mm -hmm. die, uh, dat is een grote voorstander van wapenwetgeving. Hij is ook mm -hmm. een, een, een mogelijke kandidaat voor president... In 2020. Uh, die is er al heel lang mee bezig. De, het probleem is de, wat ik de moord- en wapenlobby noem: de National Rifle Association. Dat is een lobby, uh, lobbygroep, een hele machtige groep met 5 miljoen leden, die helemaal voor wapens is. En, elke vorm van controle ziet als het begin van het einde. He, dan is het iedere keer als je iets voorstelt... zeg automatische wapens, halfautomatische wapens... zoals deze jongen had. Laten we die nou eens daaruit halen. Dan zegt hij, ja, dat is het begin van het einde. Ze willen al jullie wapens afnemen. En dan gebeurt er dus niks. Mm -hmm. En laten we wel wezen, een heleboel politici... worden door hun betaald. Uh, campagnes die worden door de NRA betaald. En als je tegen de NRA bent, dan voeren ze campagne tegen jou. En politici in Amerika zijn op dit moment geen helden. Mm -hmm, maar nou leren wij ook, uh, on onder andere... Van, van mensen zoals jij dat, dat het hebben van wapens, het omgaan met wapens. Je hebt die National Rifle Association, maar dat het ook in het, in het DNA bijna van de Amerikaan zit. Ja, nou, het is natuurlijk wel historisch zo gegroeid. Hè? Die frontier samenleving in de 19e eeuw, die steeds maar door Indianengebied en door het wilde westen heen bewoog. Dat waren dorpen en steden aan de rand van de samenleving. Er was geen centraal gezag. Daar deden mensen het onderling en daar deden ze het met wapens. Ze moesten zich beveiligen. Bovendien waren het allemaal mannen samenlevingen. Nou, we weten dat mannen veel gewelddadiger zijn dan gemengde samenlevingen. Dus het, het heeft wel een historische achtergrond, maar dat is geen excuus om er helemaal niets aan te doen. Mm. Je kunt nu gewoon op een beurs een, uh, een geweer kopen, uh, een halfautomatisch geweer. Uh, er zijn nauwelijks controles. Ja, Want uh, wat die jongen had, een AR15. 15 A15, geloof ik dat het ja. ding heeft. Ja, halfautomatisch. Ja, heb je nergens voor nodig. En dan zeggen sommige Amerikanen, maar ja, dat heb je kopen pas 18 jarige uh, ja, ik weet niet hoe die eraan gekomen is, hm. want uh, ik las in een verhaal dat zijn, uh, de ouders die voor hem zorgden op dit moment, waren pleegouders, want het was wel een, een jongen met problemen, hè? Uh, die hadden gezegd van je mag het ding houden, maar het moet in de kast blijven. Hm. En dan denk je van, ja, als je zo'n jongen hebt die al in problemen heeft... en die loopt met een half automatische om... Je weet hoe het is om. als je tegen een puber zegt... Uh, ja, <laughs> daar precies. Daar ligt het en je mag er niet aankomen. Ja, ja en, en ja, je ja. weet mm -hmm. dat die schoolincidenten bijna allemaal veroorzaakt worden... door pubers met psychi psychische problemen, depressies. Normale puberproblemen, alleen dat is het probleem in Amerika. Normale probleem in Amerika, een klein vechtpartijtje... is meteen een schietpartij. En daar was ik zelf ook altijd bang voor toen ik er woonde. En als je er met je kinderen komt... het is een bange samenleving. Mm -hmm. En dat heeft als vervelende consequentie dat heel veel mensen denken... dat ze zich veiliger voelen met een geweer of een pistool zelf. Ja, en ja. dat is dan de, de normaliteit daar. Uh, een, een nieuw boek van jou, begrijp je Amerika nog. Daar wijd je ook een hoofdstuk aan, uh, aan het wapenbezit daar. Uh -huh. En daar zeg je dat um, president Obama zei in de tijd... Uh, na die schietpartij in Charleston in, in South Carolina... This is not who we are. Ja. ja, dat is een mooi sentiment van president ja, Obama, maar hij, ja, hij, dat is niet de yeah, werkelijkheid. Wishful thinking. Uh, mm -hmm. Who we are, wie we zijn de Amerikanen, dat is uh, veel wapens hebben, dat zit in het DNA van de Amerikanen. Ik moet daar wel bij zeggen dat tussen de 60 en de 70 procent, hangt vanaf welke opiniepeiling je volgt, van de Amerikanen, wil best wel meer Controle op dat wapenbezit. Afschaffen is een verder brugge te ver. Mm -hmm. Maar de meerderheid wil best wel controle. En het is een teken van het slechte politieke stelsel... de manier waarop het op dit moment functioneert en de macht van die wapenlobby, dat daar niks mee gebeurt. Ja. Als, als de meerderheid van Amerika eigenlijk iets anders wil dan het congres wil... zou je denken van, nou, misschien dat het congres eens een keer gaat luisteren. Maar, maar nee. nee. Nou zei je al, het is, het is een bange samenleving zelf. Was je ook bang toen jij daar je kinderen naar school uh, liet gaan. Helen uh, Kwijs, goedemiddag. Goedemorgen voor jou. Hoi. Dag Helen. 17 jaar oud, Nederlands. Uh, bent al eens eerder bij ons in een uitzending geweest. Woont met je ouders daar in Amerika en in Indiana. Uh, en dan ga je naar een high school. Vandaag ook gewoon naar school gegaan, hè? Ja, vandaag ook gewoon in school inderdaad. En uh, er is verder ook bijna niks over gezegd. Dus uh, gewoon de volgende dag. Mm -hmm. Er is niet over gesproken van... goh, uh, dit was in het nieuws... En, uh, en nu zijn wij toch ook weer op school? Nee, nee, eigenlijk niet, nee. Ja. Want uh, het is natuurlijk een realiteit. Hè? We hebben alweer wat cijfers genoemd... van, uh, van hoe vaak het alweer gebeurd is dit jaar... en hoeveel mensen er omkomen door wapengeweld. Is het wel iets waar men zich uh, op school van realiseert dat het kan gebeuren? Zijn jullie daarop voorbereid? Of, of weten jullie daarvan? Zijn er maatregelen genomen? Uh, Jazeker. We hebben uh, eigenlijk, net zoals we overal een brandalarm hebben... we hebben ook een intruder-trail. Uh, dus als er iemand zou komen, weten wij precies wat we moeten doen... We hebben een systeem op onze telefoon waar wij meldingen op krijgen... als er iets zou gebeuren, wat we ook regelmatig oefenen. Um, en we hebben ook pasjes om deuren. Deuren zijn in principe altijd op slot. Behalve als je een leerling of docent bent, dan kan je ze met een pasje openmaken. Dus verder anders komt er niemand in, in principe. Dus we zijn er wel altijd heel goed op voorbereid. Ja, ja. En, en wat zijn dan de, de, de instructies? Mocht er uh, iemand met een wapen de school inlopen? Um, nou, dan moeten de deuren dicht. Dan moeten, uh, als er ramen in de deuren zijn, moeten die uh, geplakt worden. Of moeten ze dat, dat ze niet kunnen zien wat er binnen is. We moeten in een hoekje gaan zitten met z'n allen op elkaar. Uh, onder de tafel soms. En dan wachten totdat we meer nieuws krijgen. Mm -hmm, ja. um, nu had Frans Verhagen het erover. Van ja, de, de angst uh, gaat er zo wel, wel in komen. Hoe is dat voor jou? Is, is, is angst iets wat je meeneemt? Of, of merk je dat er ook met jullie thuis over gesproken wordt? Um, nou, je is altijd wel al, angst. Je bent altijd wel al bang als je zoiets hoort. Maar wat ik ook hoor op internet van mensen en van wat ik zie, is: je bent, je bent niet bang totdat het je echt gebeurt. Je, zou, je denkt nooit dat het jou zou gebeuren. Um, maar inderdaad, doordat je dit soort dingen hoort en doordat je het zo vaak hoort, denk je wel van ja, dadelijk ben ik de volgende die dat kan gebeuren. Dus ik denk er inderdaad wel over na. Mm -hmm. Ja, maar goed, je, je moet toch weer naar school hè, en dan ga je maar weer. Ja, precies. Ja, ja, zo is het. Fijn dat je hierover wilde vertellen, uh, Helen. En, en, en sterkte verder uh, de komende tijd uh, met al het nieuws dat uh, op je afkomt. Want het zal, uh, Frans Verhagen, wel niet de laatste schietpartij geweest zijn. Nee, het is ook niet alleen scholen. Hè? Las Vegas was een concert. Uh, in Charleston er was het in, in een kerk. Een kerk en ja. in Texas trouwens ook. In Miami was het in een nachtclub. Er zijn gewoon veel wapens in die samenleving... en je loopt het risico overal. Maar dat het op een school gebeurt met onschuldige kinderen... niemand is natuurlijk schuldig, maar met kinderen... dat zou er echt hard in moeten grijpen. En dat doet het niet. Mm -hmm, nee, want uh, er werd ook net al naar verwezen... dan komt er een tweet van president Trump... Uh, die dan de boel een beetje... Prayers and thoughts. Yeah. Ja, die kennen we. Mm -hmm. Die hebben ze gewoon standaard erin zitten. Die drukken ze erop. Massamoord. Prayers and thoughts are with the survivors. Thank you very much. En er gebeurt verder niks. En dat is niet alleen Trump hoor... Paul Ryan, de speaker van het huis. Dat zijn diverse politici. En er zijn allemaal heel weinig die echt hun nek durven uit te steken. Zoals Chris Murphy, die senator van Connecticut. Ja, nou sombere boodschap, Frans Verhagen. De titel van je boek is Begrijp jij Amerika nog? Een retorische <laughs> ja. vraag. Maar goed, dank dat je hier in de studio erover kwam vertellen. Amerika-kenner Frans Verhagen. En ik sprak ook met Helen Kwijs, scholier in Indiana. Nieuws via de NOS dan. Amerikaanse meester in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ja, hij is vanmorgen komen vliegen vanuit Am Amerika. Jeff Koons, beroemd geworden met de kunst van het banale. En vanmiddag presenteerde hij zijn Gazing Ball, Perugini Madonna and Child with Four Saints. Het is een blauwe spiegelende bol voor een eigen interpretatie van een schilder van de oude meester. En Westperslag heeft Jeroen Wilaard was erbij. Jeff Koons terug in Amsterdam. Met minder kabaal dan toen, 1992, de ophef die ontstond in het stedelijk rond zijn Ushering in Banality, het grote edelkisch met engel en andere figuren. Met de Gazing bowl serie doet hij iets anders. Rijdt hij terug naar de Renaissance-meesters en die oude glazen bol, waarin de mensen zich nu kunnen spiegelen met het schilderij zelf, als een selfie. Het deals with affirmation. En het laat je zien dat je En is laat je zien dat je bestaat, zegt Koons. Dat is de kunst. De essentie van je eigen vermogens ontdekken. Zichtbaar in die bal. Hij neemt je mee in de schilderij, een ideeënwereld. met schilder zelf, met filosofen. Zo treden we boven onszelf uit because uh, that's how we transcend by finding something greater than ourselves. Voor kunst gaat het sterk over spiritualiteit. Daarom is hij blij met een meesterstuk in een kerk. Het is voor het eerst. Eén van de getoonde heiligen is ook verbonden met de kerk. Mooi hoe hier de dialoog met transcendentie plaatsvindt en dat te delen met anderen. Het past in de geschiedenis van de kunst en de kerk. Uh, it's the first time that the uh, uh, the work has been in a church. Connecting with the church. Connecting with the church, and I, I was even just recently informed that uh, Saint Catherine that's in the painting also has a connection with this church. So one of the saints uh, uh, directly there. But it, it's it, it's it's wonderful in that the dialogue of transcendence, that's what I think spirituality uh, does for you, and when you transcend, when you're able to become, automatically you want to share that with others, and you want to take the responsibility to inform and to educate and to bring your community along with you, and that's how what I look at the, uh, the history of art and the history of the church. <laughs> Waar heb ik dat eerder gehoord? De dag van de 10 kilometer begon vanmorgen... met een onthulling over de Spelen van vier jaar geleden. Schaatscoach Jelleert Adema wilde destijds in Sochi op een akkoordje gooien. Matchfixing dus. Nog even de samenvatting door Gio van hoe Adema dat deed.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 Nou, dat coaches en schaatsers ver gaan voor hun Olympische droom... dat bleek ook op de Spelen van Turijn in 2006. De Nederlandse schaatster Greta Smit stond eerst de reserve bij de vijf kilometer. Er moest dus één schaatster afzeggen om Smit mee te laten doen. En daarvoor gingen Smit en haar coach Ingrid Paul erg ver. Terug naar 2006 dus, Bert Maaldering... in gesprek met de Poolse concurrent van Greta Smit. Ik weet dat Greta Smit je kwam en je geld you om het plaats te place. Ja. Yes. How much was that? Oh, I didn't want to talk about money because when I heard money, so I said I don't want to speak with you about this. Thank you. De Poolse schaatsster Katerina Wojtyska, haar werd dus geld geboden om haar plaats af te geven. Goedemiddag Mart Smeets. Hoi, Mart, ben je bijgekomen van Bloemen Kramer Bergsma? Jawel, dat was. Uh... Mooi om ja, naar te kijken. Zeker. En alweer een paar uurtjes geleden. Zeg uh, Turijn, 2006. Jij was daar voor uh, de NOS. Uh, We zaten er bovenop. Uh, jullie dag. zaten er bovenop. Kregen er iets van mee? Ja. Ah. Maar we hadden, we hadden maar één link. En zoals je weet, uh, bij de uh, publieke omroep gaat het om twee keer kunnen bewijzen. Dus we hebben uh, ernstig ons best gedaan om van twee kanten... dit verhaal toen rond te krijgen en dat lukte niet. We wisten inmiddels, en dat kwam via... Uh, Carlijn Kleibeuken. Die uh, zat in te rijden naast die Poolse. en die zag dat haar een briefje toegestopt werd. En dat verhaal ging rond. binnen de, laat ik zeggen, de, de, de top van de piramide. van mensen van volgers daar in die zaal. Uh, en dus wisten we dat er wat gaande was. En. Uh, de volgende dagen zijn daar namen bij genoemd. En ook zijn die bedragen gekomen. Kijk, die, die, die, die Poolse. Die uh, dus afstand had moeten doen van die plaats. Die was zo slim om niet over bedragen te spreken. Maar later is wel duidelijk geworden dat het ging om uh, 45.000 euro. Ja, en dat, dat, dat, dat getal, dat had op dat briefje gestaan. En dat had dat, dat zou dat. Dus nee, haar... wacht even. Dat is niet bewezen dat het erop gestaan hmm. heeft. Maar Kleibeuker heeft wel gezegd dat ze. Uh, uh, met eigen ogen gezien heeft dat zij een briefje aangereikt kreeg. En voor de rest wisten ze daar ook niks van. Um, en daarna is er een, uh, een bal gaan rollen... en die is lang na de Olympische Spelen blijven doorrollen. Want toen zijn er dus namen genoemd van mensen die daarvan afwisten... die daarbij betrokken zouden hebben ge geweest zijn. Slecht Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, en Ingrid Paul was daar een van. Zij was uh, schaatscoach. Ab Krook was er een van. Hij was de baas van de schaatsers in uh, Turijn. En er werd ook nog een naam genoemd van een vrouw... van een uh, leverancier van schaatspakken. En dat was mevrouw Kaska van der Tuin, die toevallig Poolse was... en die ook gevraagd werd om misschien wel een briefje door te geven... aan de Poolse rijdster. Mm -hmm. Nou begreep ik dat het niet is begonnen met het bieden van geld... Nee, het, het, het ging erom... Het, het, het, wat ik begreep toen... En dat had ik van mensen die wat langer op het ijs hadden gestaan. Het, uh, bij Olympische Spelen komt het wel eens voor... dat er mensen geplaatst zijn die zichzelf kansloos achten... of die licht geblesseerd zijn of weet ik veel wat. En dan zijn er altijd die op de wachtlijst staan. En nou is het wel eens eerder voorgekomen... maar daar hebben we nooit ook een vinger achter kunnen krijgen... dat iemand zijn plaats opgaf voor misschien wel geld... of misschien wel een, een tegendienst of weet ik veel wat... Uh, en dat iemand zich ook afmeldde dan voor die... Voor die die, uh, afstand En mm. dat is de aanleiding geweest dat ze dat hier ook geprobeerd hebben. Want niet alleen die polsen is gepolst. Ook is er een uh, aanzoek gedaan in de richting van een Amerikaanse schaatsenrijdster. Van als jij je niet zo goed voelt. Zij voelde zich toen niet zo goed. Dan misschien kan je afzeggen. En dat is misschien ons wel wat waard. Dat, dat speelde allemaal in die dagen. Dus... Um, ik wil niet zeggen dat de hele schaatswereld uit mensen bestaat... die de boel besodemieteren. Ze doen er alleen alles voor om hun nou. pupil... en in dit geval Greta Smit. En Greta Smit had daar op zeker een medaille van, uh, gewonnen... Op zeker. Dat durf ik nu zoveel jaar later nog wel ja, te vier zeggen. Vier jaar daarvoor had ze hadden zilver gehaald hè? Ja, ja, en, en, en toen, moest die, uh, toen moest ze goud winnen. Uh, in Turijn. En, maar ze mocht niet starten. En dat is op een of andere manier... is dat door die Olympische Spelen... is dat een beetje weggelopen, dat nieuws. Net zoals dat Adema-verhaal vanaf mm -hmm. nu, nu. Dat wordt helemaal overschaduwd... door uh, het verlies van Kramer. Uh, en later heeft dat wel vorm gekregen... omdat er een commissie is geweest... in Nederland en die heeft... Uh, um, ...zeker tien mensen die in Turijn aanwezig waren gesproken... ...en die hebben daar een rapport voor uitgebracht. Uh, en dat was niet mals voor Ingrid Paul... Ja. ...dat was uh, met dikke vraagtekens voor Ab Krook... ...en daar is men niet goed uitgekomen. Dat, dat, en het dat was ook niet verstandig dat het weer achter de hand gehouden werd. Ja, ze hadden dat openbaar moeten mm -hmm. maken. Net zoals, vind ik, NOC, NSF... vanochtend ook zijn billenbrand. Maar als je je billenbrandt... dan weet je dat je op de blaren moet zitten. En vanochtend werden die blaren ineens voelbaar. Mm -hmm. Als ze vier jaar eerder... de ADEMA-situatie... in het nieuws hadden gezet... openbaar hadden gemaakt... Euh, dan was er vandaag niks aan de hand geweest. Ja. Ja, wat vind je van de suggestie van Bergsma... dat het uh, gedaan is om, om verwarring uh, te stichten? Ja, maar wat heeft de Volkskrant aan verwarring? Dat is dan mijn, dat is dan mijn uh, vraag. Ik, uh, ik constateer wel dat de Volkskrant uh, op maandag... Halber uh, Zijlstra laat vallen en uh, op donderdag uh, die laat ademen. Ze moeten het wel van de Friese hebben. Goed, Mart, we gingen terug naar in ieder geval die affaire uit 2006 Turijn Greta Smit de poging tot omkoping van de Poolse concurrenten. Dankjewel Mart. Feit of fictie? De eerste week hier uh, voelde ik me al super sterk. Ja, dan bouw je alleen maar vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen op. Jorin ja, Ter Moors was dat naar haar gouden race. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vandaag dus onderwerp van feit of fictie, Lambert? Ja, want ze kampt de laatste tijd met blessures... maar ondanks die ongemakken wisten dus toch die gouden medaille op de duizend meter te winnen. En ja, zelf zegt ze daar iets opvallends over vandaag in Trouw en de Volkskrant. Als je positief bent, kan je heel veel faken... om je lichaam te laten denken dat het goed is. Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Daar kunnen we allemaal wat aan hebben, oh. maar ik... Ja, ik heb toch zo'n beetje mijn bedenking. Dus ik ben het gaan checken. Allereerst bij gezondheidspsycholoog Kaya Peerdeman... van de Universiteit Leiden. Zij zegt dit erover. Ja, dat denk ik wel. Ja, Ik zou het niet per se fake noemen. Ik denk dat uh, de effecten die je daarmee kon krijgen... zijn ook wel echt. Maar zeker, wat je, puur wat je denkt kan echt veel invloed zijn op wat je ervaart en op wat je presteert. Nou ja, je kunt dus daadwerkelijk je lichaam voor de gek houden en pijn wegdenken. Ja, daar lijkt het wel op. Neurowetenschapper Sandra van Aalderen-Smeets schreef het boek Kijken in de Brein. En zij zegt dat het vooral gaat om hoe je dingen interpreteert. De manier waarop jij denkt en je, je opvattingen en overtuigingen die kunnen wel van invloed zijn op hoe jij bepaalde ervaringen interpreteert. Maar dan wil ik wel eens weten hoe dat dan werkt. Ja, het gaat uh, om het zogenaamde placebo-effect. Gezondheidspsycholoog Pierderman die deed daar onderzoek naar. Bijvoorbeeld als je dacht, denkt en verwacht dat je minder pijn zal ervaren... of minder vermoeid zal zijn of andere klachten zal ervaren... dan kan dat ook echt zo zijn en kunnen puur die gedachten daarvoor zorgen. Dus ik denk zeker dat positieve gedachten heel erg kunnen helpen om beter te presteren... Ook tijdens Olympische Spelen? Ah, dan is de vraag natuurlijk, wat is het voor meer? Geldt het ook voor jou en voor mij? Ik kan redelijk schaatsen, maar kan ik ook een hele goede duizend meter rijden... als ik maar heel erg positief blijf denken? Ja, daar was ik ook wel even benieuwd <laughs> naar. Dat gaat je gaandeweg wel helpen. Zeker. Ja. En dat is niet dat jij meteen ook de duizend meter zou gaan winnen... want er zijn natuurlijk heel veel factoren die daarvan invloed op zijn. Oké, okay, maar het... Kan dus nog? Ja, je hebt nog vier jaar om te trainen voor de volgende Olympische Spelen. Maar goed, dat kan natuurlijk niet zomaar. Luister nog maar even naar hoogleraar gezondheidspsychologie, Andrea Evers over eh, Jorien Termors. Willen we echt dat dit soort uh, processen op lange termijn werken en dat ook onze hele fysiologie daarin meegaat, dan is die eerdere ervaring daarmee ook belangrijk. Bijvoorbeeld een bepaalde techniek die ze daarin al vaker toegepast heeft dat haar lichaam inderdaad zo kan reageren. En dan kan dat inderdaad ook allerlei fysiologische processen zelf beïnvloeden? Oké, okay, dan gaan we even terug naar die uitspraak van Jorien Termors. Als je positief bent, kun je veel fake om je lichaam te laten denken dat het goed is. Nou, Lammert, feit of fictie? Ja, of je lijft daar echt mee voor de gek, houdt daar verschillende meningen over. Maar met positief denken kun je dus wel degelijk pijn wegdenken. en zelfs echt even niet meer voelen. Dus dat is echt feit. Oké, okay, nemen we mee, Lammert. Dankjewel grote leider uit de vorige eeuw overleed. De kwaliteiten van Ruud Lubbers als politiek leider... en landsbestuurder worden breed uitgeprezen. Lubbers de magger. Intussen doen wij het met Mark Rutte. Straks de analyse van Remco Teulings. Hoe wordt Mark Rutte deze week getest op leiderschap? We besluiten zometeen met Lammert weer. Wat is er trending vandaag, Lammert? Nou, Facebook komt weer met iets nieuws... maar eigenlijk zit niemand erop te wachten. En waarom krijgen alle Olympische winnaars toch zo'n rare knuffel? Dat hoor je zometeen. Oké, okay, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen Vodafone, Ziggo, T-Mobile, KPN en Tele2. De zaak draait om abonnementen met gratis telefoons. De Hoge Raad maakt het mogelijk dat die abonnementen ongeldig kunnen worden verklaard. En de Consumentenbond gaat dat nu proberen. Cyril Rabapoza is door het parlement in Zuid-Afrika gekozen tot nieuwe president. Hij was de enige kandidaat. De vorige president Zuma stapte gisteren op. In Nieuwegein is opnieuw een explosief gevonden. Vanochtend moesten mensen al hun huis uit naar de vondst van een handgranaat. Die werd verwijderd en later werd er weer een explosief gevonden. En de politie heeft in Amsterdam drie mannen aangehouden... op verdenking van drugshandel. Ze hadden cocaïne, hash, contant geld en dure spullen bij zich in de auto. En ze vielen op doordat ze een propje uit de auto gooiden. Jan, dankjewel. Helene Geest, verkeersinformatie. Er beginnen wat korte files te ontstaan... maar het is nog niet uh, heel erg bar op dit moment. Behalve dan op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Beelhoven 7 kilometer. De vertraging is daar een uur. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. Er zijn ook twee rijstroken dicht, dus je kunt het beste omrijden... via Amersfoort over de A1 en de A28. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is het Olympisch nieuws met geo Lippens. Wie had dat gedacht. Geen Nederlander op het hoogste podium bij de 10 kilometer. De Canadees Tetjan Bloemen ging er met de winst vandoor. De Olympisch kampioen is bekend. Tetjan Bloemen zijn tijd is al geweest. En Kramer en Beckert rijden nog op de kruising. Goud voor Tetjan Bloemen uit Canada. Ach, jongens, Zilver Jorrit Bergersma uit Oldeborn uh, in Friesland. Nicola Tumolero pakt de bronzen medaille. Hier komt Kramer die de rit wint van Patrick Beckert. Kramer wordt zesde.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 Dat, dat het nu gelukt is en ik ben zo dankbaar voor het team wat ik om me heen heb gehad de afgelopen jaren. En uh, ja, ik, het had niet zonder hen gekund. Het zilver was dus voor Jorrit Bergsma en daarmee was de Olympisch kampioen van 2014 de beste Nederlander. Of hij nu blij is met het zilver of baalt van het verlies, dat weet hij nog niet. Ja, ik, ik ging hier wel echt voor goud en uh, ja, regerend kampioen. Dus, en ja, van de week dacht ik dat het er echt in staat, maar... Uh, ja, vandaag uh, ja, kon, was mijn steeds iets te, niet snel genoeg. En uh, ja, ja Tedjan Blomem Blomme, die rijdt hier een heel goede rit. En ja, de maar wel een beetje terugstand. Ja, uh, maar ja, het was toch eigenlijk gewoon super snel. Die rit voor jou dat was, dat was je beste tien kilometer van het seizoen. Nee, absoluut. Ja, vergelijking met uh, het begin van het seizoen is dit uh, natuurlijk een hele goede rit. Maar uh, ja, ja, ik kwam hier maar voor één ding. En dat was goud. En, uh, ja. Dus uh, wel een beetje het leukste. Maar de echte verliezer van de dag was natuurlijk Sven Kramer. Met die zesde plek. En dat had hij zelf ook niet verwacht. Heel eerlijk gezegd... Uh, niet zo slecht. Uh, nee. Ik moet wel eens eerlijk zeggen. Ik heb, het, ik heb het hele jaar niet, uh, niet de vorm die ik uh, vorig jaar had. Ik heb niet het gemak. En niet, het, niet de vermogen. En niet de, niet de, niet de vorm van, van, van de afgelopen jaar. Wel bij vlagen. Maar... Uh, ja, niet vaak genoeg. Morgen gaan we opnieuw schaatsen. Daar moeten de vrouwen hun langste afstand rijden. Op de vijf kilometer gaan Anouk van der Weide en Esme Visser... de Nederlandse eer hoog proberen te houden. Welke verkiezingsthema's zijn voor u van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen? Onze verslaggevers duiken daarin. Wellicht bij u in de buurt.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 echt om gaat. En deze week gaat het over woningnood. Ook in Den Haag is er een tekort aan huizen, aan woningen. Op het Haagse bedrijventerrein Binkhorst worden duizenden woningen gecreëerd om de nood te ledigen. En dat levert nogal wat tegenstand op van bedrijven en van omwonenden. U kon het eerder deze week horen. Ze We zijn allemaal niet blij met de gemeente. Maar waar verliezers zijn, daar zijn natuurlijk ook winnaars. Want woningzoekenden die komen er als vliegen op de stroop op af. Goedemiddag, Frisian Makelaars met Shannon. Zodra er ook maar een gerucht is over een nieuw woningbouwproject... staat de telefoon hier roodgloeiend. Ook het project De Bink en Den Haag was razend populair... zegt makelaar Jos van der Ham. Dat ging uh, heel snel. De bouw is net begonnen. En alle appartementen zijn op dit moment overkocht. Er zijn ook huurappartementen, vrije sector. We starten daar uh, de komende maand mee... Uh, Dan verwacht ik inderdaad gewoon weer uh, nou ja, zandzakken voor de deur als het ware... Uh, voor de vele kandidaten die daar in één keer op afkomen. Ja, zeer zeker. Hoe verklaart u dat? Uh, zeker in de, in de verhuur is het niet anders. Uh, je ziet in Den Haag niet? In Den Haag niet. Dus de middenhuur, uh, zoals wij daar spreken... dus boven de 711 euro tot een, uh, een kleine duizend euro. Dat is het bedrag net over de sociale huurgrens? In de maand, uh, daar is veel te weinig aanbod in... Want hier in de hal van uh, uw makelaarskantoor staan alle projecten die nog in de pijpleiding zitten in een om Den Haag aangekondigd. Mm -hmm. Maar hier zie ik bijvoorbeeld een villapark, uh, hier uh, trots wonen, luxe woningen, de 12 pauwen, uh, luxe appartementen. Het is allemaal duur. Uh, ja, maar ook daar is heel veel vraag naar. U ziet nou net de brochure van de twaalf pauwen. Die hebben we op 27 januari gepresenteerd. Uh, het zijn twaalf woningen. Uh, tussen de um, 898.000 euro en de 1,25 miljoen. Uh, maar daar hebben we toch 40 mensen op afgekregen. Die daarop ingeschreven hebben. En dus, ja, dus er komen 40 mensen op een project af... waarbij huizen van rond een miljoen te koop zijn. Inderdaad. Ja. Dus kortom, er is een tekort op ieder gebied. Ja, dat is correct. Zeker in de stad. Maar ook andere projecten. Uh, uh, Koninginengracht. Uh, de waarop... Monsigneur, klinkt niet ja, goedkoop. Nee, daar had ik zojuist de mensen voor. Een gemeente Den Haag, gaat die daar goed mee om? Want het klinkt alsof er gewoon jarenlang niet genoeg op geanticipeerd is. Nou oh ja, jarenlang niet goed op geanticipeerd is natuurlijk eigenlijk een beetje te makkelijk. Want uh, de financiële crisis van 2008 tot met, uh, midden 2013 is nog niet zo lang achter de rug. En je kan niet ineens aan de knop draaien en zeggen... nou, dan kan ik in twee jaar tijd uh, duizenden woningen uh, erbij hebben. Maar het is echt achteraan aansluiten. En als je dus een huis weet te kopen, heb je eigenlijk een beetje geluk. Uh, ja, zo, het, het is, je hebt geluk om ja te kunnen zeggen. Ja. En een van die geluksvogels is de 30-jarige Bastiaan... die een van de 18 appartementen in de Bink heeft kunnen scoren. Ik heb een, een appartement gekocht op de zesde verdieping. en Van ongeveer, hoeveel vierkante meter zou het zijn? 63 ongeveer, zo'n beetje. Wat heb je ervoor neergeteld? Tussen de 2 ton en 2,30 ongeveer. Waar woon je nu? Uh, ik woon nu in Madestein. Bij wie? <laughs> uh, bij pa en ma. Ik heb, ik heb een Italiaanse trek, heb ik. Die zit ook tot een dertigste uh, of veertigste dag bij Paama thuis. Dus dat heb ik precies hetzelfde. Ja, want je bent dertig jaar, je woont ja. bij je ouders. Ja. Als iemand dat vijf jaar geleden tegen je had gezegd. Uh, ik heb zelfs gezegd dat dat niet zou gebeuren. En je ziet het gebeurt. Dus daarom, daarom een tip, zeg nooit dat het nooit gaat gebeuren. Want... Met dank aan de huizenmarkt? Ja, zeker. Je hebt gekocht in Den Haag. Ja. Je zegt dat was heel moeilijk. Heb je overwogen om bijvoorbeeld in Waddingsveen te gaan wonen... of in, in Naaldwijk, of in Quintsehul. Uh, nee. Die hoeft natuurlijk niet in de stad, hè, als nee. het echt zo lastig is. Nee, hoeft niet, nee. Maar dat is weer iets wat, uh, wat ik gewoon als ijs stel. En uh, dat is uh, binnen, binnen de Haagse grenzen, zullen we maar zeggen. Want waarom? Uh, Westlanders. Uh, niks, niks, niks tegen Westlanders overigens. Maar ja, uh, daar moet je maar net tussen passen. En ik denk dat ik binnen Den Haag gewoon veel beter... Uh, zo beter zwem, zullen we maar zeggen. Daar voel ik me gewoon veel meer thuis. Wat kwam je nog meer tegen op de huizenmarkt... als je een beetje rond ging kijken? <lacht> je begint te lachen. Het zit zo weinig. Ja, dat is een studiootje was dat. Uh, wel aan de kust van Scheveningen, maar geen uitzicht op de kust. Want daar moet je wel wat meer voor neerleggen. 2.50 of zo dacht ik, wat, wat, waar we dan over praten. Ja, als ik dan een studiootje hoor, dan denk ik van... Er past een surfplank in. En, uh... Ja, zo deden ze wel overkomen. Alsof, alsof je heel veel buiten moest zijn. Dat moest wel je ding zijn. W wanneer is het zover? Wanneer kun je erin? Een kwartaal 3 2018, dacht ik. Tot die tijd maar even extra lief zijn voor vader en moeder. Ja, maar ex extra lief, ik ben altijd lief dus. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Een goede woning uh, kunnen kopen is een kwestie van geluk daar in Den Haag. Morgen is onze uitzending helemaal vanuit de Binkworst in Den Haag. Het centrale thema dan zal zijn wonen in de grote stad... met onder andere drie lijsttrekkers. Richard de Mos van Groep de Mos, Boudewijn Revis van de VVD... en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Politiek Vandaag Suzanne Bosman. Nou, de politieke week is nog niet voorbij... maar kan nu al bijgeschreven worden als enerverend. En eh, ach, waarom niet historisch? Minister van Buitenlandse Zaken Halper Zijlstra... geleed uit over een ijdele leugen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra haalde met haar donorwet... een overwinning in de Eerste Kamer. En notabene een D66-minister draagt vandaag... het raadgevend referendum ten graven. En toen ging ook nog oud-premier Ruud Lubbers dood. Politiek commentator Remco Teulings, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Suzanne. Ja, Remco, de leiders van de coalitiepartij die hebben het uh, allemaal op hun manier de afgelopen weken... voor de kiezer gekregen. Yeah. Zie jij onderling ook wat spanningen, wat haarscheurtjes, wat fricties? Nou ja, het minste wat je kunt zeggen... is dat in ieder geval die kwestie van het aftreden van Holbe Zelstra toch wel voor een kater heeft gezorgd bij de coalitiepartijen. Uh, je herinnert je dat ze aan het begin van de week uh, nog uh, te hulp schoten... Zelstra die kon nog best blijven. Later bleek dat het uh, allemaal toch heel anders uh, lag... Uh, de, de inhoud van die, uh, die, die, die toespraak die Halbe uh, mm -hmm. uh, daar hield... Ja, toen stonden ze toch een beetje in hun hemd. En dat zal zeker invloed hebben op hun enthousiasme... om de VVD een volgende keer weer uh, te hulp te schieten. Dus dit heeft echt al uh, impact op uh, hoe de coalitie vanaf nu gaat functioneren. Mm -hmm. ja. En dan hadden we natuurlijk uh, de, de donorwet, ja, de donorwet uh, ook nog ja. op die ene verende dag. Zullen we eerst eens de stemming er nog eens bij pakken? Zo, zo ging ja, het uh, afgelopen dinsdag. Ja. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden. Daartegen 36 leden.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 Ja, dat ja. was dus uh, inderdaad... Uh, mevrouw Roekers-Knol afgelopen dinsdag. Uh, die adhesiebetuigingen kwamen denk ik niet... van de kant van de ChristenUnie. Nee, zeker niet. Kijk, het was natuurlijk een historisch moment. Hè, want er wordt al uh, decennia lang uh, over gebakken leid... over die donorwetgeving. En het was al knap dat uh, Pierre Dijkse... Deze, uh, deze wet door de Tweede Kamer kreeg. En nu herhaalden ze dus, de, dus dit uh, huzarenstukje. Um, ja, en nu maar hopen dat het ook gaat werken trouwens. Want anders is het allemaal voor niks geweest. De, de, de, de bedoeling is dat het aantal donoren nog toeneemt. Maar dat moet allemaal nog blijken. Maar ja, de ChristenUnie... Um, ja, in het regeerakkoord is afgesproken om hier niks over af te spreken. Uh, iedere fractie kon uh, gewoon zijn gang gaan. Sterker nog, iedere senator die mocht gewoon uh, naar eer en geweten, eigen eer en geweten gaan stemmen. ChristenUnie hoopte dat de wet het niet ging halen. Dus ja, de druiven zijn zuur daar. Uh, je hoort daar wel een beetje het geklaag van... ja, het is natuurlijk hele controversiële wetgeving... die impact heeft op, uh, op iedereen. Uh, en dan is het uh, zo'n kleine marge, 38, 36, moeten we dat maar willen... Maar dan denk ik, ja, je zit ook in een kabinet... met maar één meerderheid, Dus uh, zo ja, werkt het eenmaal. Dat is wat je dan krijgt. Ja, ja. Precies. En, en, Maar je kunt je ook nog voorstellen... en, en daar wordt natuurlijk vanuit ChristenUnie en D66... verschillend naar gekeken, kan ik me zo voorstellen... Uh -huh. dat dit mevrouw Dijkstra wat, wat extra kracht... misschien wat vleugels geeft... Ja. om met haar andere punt dat voltooid leven uh, snel door te gaan. Ja, nou ze heeft eerder al het, uh, het, het kabinet al tot spoed gemaand, hè, want er zou een, ja. uh, een onderzoek uh, gaan plaatsvinden naar hoeveel mensen in Nederland nou eigenlijk zitten te wachten op zo'n uh, voltooid leven wet, dus het, een, een, een einde aan je leven maken, als je vindt dat, je het, uh, ja, dat, het wel, uh, dat het wel genoeg is, zo, om even heel simpel te mm -hmm. zeggen. Ja, daar, daar is de ChristenUnie, uh, ja, die, die, die, die, die wil daar helemaal niks met, niet, aan, uh, niet aan denken, die vinden dat verschrikkelijk en hebben destijds ook al uh, toen uh, Pia Dijkstra... vlak voor het kerstreces op, op Hinten van kabinet maken een beetje haast... wel meteen gereageerd van dat vinden we heel onverstandig. Ja, uh, Pia Dijkstra zal je ongetwijfeld meer zelfvertrouwen uh, van krijgen. En uh, ja, mocht zij uh, inderdaad uh, ook wat meer zelf... ook in spoed mm -hmm. achter dit wetsvoorstel gaan zetten... Ja, dan zal ze daar geen vrienden bij de Christine meer maken. Zeker mm -hmm. weten. Ja, ja. Een, een andere pikante zaak. Ook daarin speelt D66 een belangrijke rol. Want het is een D66-minister die het initiatief neemt om het raadgevend referendum af te schaffen. Ja. Net een partij die zo uh, voor uh, inspraak van uh, de, de burger en voor referenda was. Ja, waar is het voor? Ja, ja, ja, kwart over vier, dan begint dat debat. Zullen we nog even luisteren naar hoe minister Ollengren... haar standpunt verwoordde? Ja. Mijn logica is dat op het moment dat er een parlementair... meerderheidsplastage zou zijn voor de intrekking van de wet... op het raadgevend referendum, die als zodanig niet meer bestaat... en dat je dan ook met elkaar hebt afgesproken... dat je dus daar niet een referendum over kunt houden. Nou, er wordt over gedebatteerd zo meteen. Maar is het al zeker dat het echt wordt afgeschaft? Ja, er is een meerderheid in de Kamer van die ene zetel. En ze worden ook nog een keertje gesteund door de SGP. Dus het gaat vandaag overigens over een intrekkingswet. Dus die intrekkingswet regelt dat het referendum wordt afgeschaft. zo ligt het. En ja, er is gewoon een meerderheid voor. Dus het houdt op. Ja, maar toch pijnlijk of hoe moet je dat noemen? Wat betekent het voor D66? Bijvoorbeeld Boris van der Ham, voormalig Kamerlid initiatiefnemer van een wetsvoorstel over referenda, die zei op Twitter... ja, vandaag debatteert de Tweede Kamer over afschaffing van het referendum... zonder alternatief, zonder evaluatie of keurig op de staatscommissie te wachten... Onbehoorlijk ja. om zo met een democratisch instrument van burgers om te gaan. Is dit. Ja, hebben ze het er moeilijk mee? Ja, natuurlijk. Ja? natuurlijk. Uh, kijk, het is inderdaad uitgerekend een d 66 minister die uh, de grafreden uitspreekt over, uh, over het referendum. En uh, jij zei het zelf al, uh, die partij is sinds haar oprichting al bezig met, met burgerparticipatie. Altijd geweest voor een gekozen minister-president, een gekozen burgemeester, een referendum. Hoewel je uh, tegenwoordig ook heel veel D66'ers dan eraan toe hoort voegen van ja, Hans van Mierlo, toch een legendarisch partij leider en oprichter, die was zelf ook niet zo'n fan van het referendum, maar goed dat, dat hoorde je eigenlijk, eh, mm -hmm. jarenlang hoorde je dat nooit. Um, ja, en nu in plaats van dat ze nou het huidige referendum aanpassen, want daar valt natuurlijk wel van alles op aan te merken, hè, dat, dat dat over het Ukraine-verdrag, uh, daar, daar, uh, dat, dat, dat werkte niet lekker, dat uh, was van tevoren eigenlijk ook afgesproken dat verdragen niet onder de referendum met viel, maar voilà, dat zou je eruit kunnen halen. Die opkomstdrempel daar is uh, een hoop kritiek op, die zou je er ook uit kunnen halen. Dus waarom de boel niet aangepast uh, dat, dat, dat had ook gekund. Maar kennelijk uh, is de, de weerzin zo groot. Uh, de, de andere drie partijen in de coalitie naast D66... zijn ook vervent anti-referenda. Ja, En dan denk ik, ja, je, uh, dat mag je ook de Nederlandse politiek... als geheel wel verwijten. Hoor. Niet alleen maar uh, D66, er is al heel lang gepraat. Uh, we hebben zeker sinds 1966 al... over vernieuwing van ons politieke bestel. En dan hadden we eigenlijk iets van uh, innovatie. En nu wordt dat ook uh, in de prullenbak gegooid. En ja, dat vind ik toch wel een stap terug. Ja, maar wat je ziet is dat alle coalitiepartijen... het op hun manier voor hun kiezen krijgen ja. uh, de, in deze tijd. Dat vergt allemaal veel van het leiderschap van Mark Rutte... als VVD-leider, als minister-president. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe doet hij dat? Ja, nou, ja, hij had uh, niet zijn allerbeste dag uh, afgelopen week... toen uh, Halbe Zijlstra was afgetreden. Hij, uh, ja, zijn, zijn verdediging, uh, want hij werd natuurlijk ook onder vuur genomen... vanwege het feit dat hij op de hoogte was van de leugen van Halbe Zijlstra... en niet de Tweede Kamer uh, in, inlichtte. Dat was geen sterk moment. Uh, ja, kijk, in het verleden heeft hij uh, zich natuurlijk een hele flexibele uh, premier getoond. Hij heeft, uh, hij heeft een kabinet geleid met, uh, met de CDA, met uh, uh, gedoogsteun van de PVV. Hij schakelde daarna moeiteloos door naar een, een twee partijkabinet met uh, de PvdA. Dus uh, hij heeft wel iets in zijn mars qua, uh, qua flexibiliteit en improvisatievermogen. Maar dat zal hij ook wel uh, hard nodig hebben de komende tijd. Ja, maar de woorden die uh, nu rond Ruud Lubbers worden uitgesproken, zijn Pardon? leiderschap gerisme. Maar en politieke moed. Uh, ja. Daar kan u misschien ook wel wat van gebruiken. Ja, ja kijk, uh, het zijn natuurlijk wel weer andere tijden. En, uh, kijk, Lubbers was natuurlijk de langzittende premier uh, alle tijden. Maar uh, Lubbers dus, ja. Maar Rutte is de langzittende, uh, had het langzittende kabinet. Dus ze hebben allebei wel iets om op, uh, op te bogen, zou ik maar zeggen. En er is ook al een overeenkomst. Kijk, Rutte die ontpopte zich de afgelopen uh, kabinetsperiode toch als de meester van het compromis. Uh, en hij spreekt dan wel iets begrijpelijker Nederlands dan Lubbers. Maar dat heeft die twee toch wel, uh, toch wel gemeen, denk ik. Beide echte pollenpremiers, om het zo maar te zeggen. Remco Teulings, dankjewel. Jo. Nieuws via de NOS komt uit Zuid-Afrika. Cyril Ramaphosa is gekozen tot de nieuwe president daar. President Suma vertrok gisteren onder grote druk van de oppositie... en zijn eigen partij op. Nogal al geruime tijd onder vuur vanwege onder meer corruptie. NOS-correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Alice, niet echt een verrassing hè, deze benoeming nu. Nee, zeker niet de verrassing. Nee, het ANC had al gezegd, wij willen Cyril Ramaphosa naar voren schuiven. En hij was ook de hoofdonderhandelaar om er nu voor te zorgen... dat uh, Zuma uiteindelijk uh, ontslag heeft genomen. Ja. Ja, hoe, hoe zijn de reacties in Zuid-Afrika nu? Uh, ja, ik was uh, bij het parlement uh, toen hij dus gekozen werd uh, als president. En uh, ja, op de trappen van het parlement waren wel uh, ANC'ers uh, aan het vieren. Die zeiden van ja, het is gewoon tijd voor verandering. We hebben een frisse wind nodig. Uh, dus die waren heel erg blij met Cyril Ramaphosa. Maar de oppositie zei wel heel duidelijk. Kijk, niet alleen Zuma is het probleem. Alleen het, het ANC is het probleem. Want we hebben natuurlijk wel gezien dat ja, uh, Zuma uh, die wordt beschuldigd van corruptie. Maar er zijn ook heel veel partijen, mensen in zijn partij die loyaal aan hem geweest zijn. En die ook hebben... Meegeprofiteerd met dat systeem. Dus ja, wat dat betreft gaat de nieuwe president nog een flinke taak voor zijn kiezen krijgen. Ja, want wat wordt er van hem verwacht, van Ramaphosa? Ja, wat hij beloofd heeft uh, toen hij in december al partijleider werd van het ANC... is uh, ja, om echt die corruptie te gaan aanpakken. Uh, hij zei nu ook uh, in zijn eerste korte toespraak voor het parlement... Uh, dat hij ook wil gaan kijken bijvoorbeeld naar staatsbedrijven. We weten dat heel veel staatsbedrijven het slecht doen. Mede ook omdat er vrienden van Zuma zijn neergezet... die eigenlijk gewoon niet de nodige ervaring hebben. Dus ja, hij, hij gaat dat echt aanpakken. Ja, en daarnaast het land kampt gewoon met torenhoge problemen. Uh, de werkeloosheid is heel erg hoog... Uh, uh, en en ja, heel veel studenten hebben geen geld om te kunnen studeren. Er zijn echt heel veel grote problemen waar hij naar moet gaan kijken. Ergens van Gelder in Zuid-Afrika over de nieuwe president Cyril Ramaphosa. Trending vandaag met weer wat uh, olympisch nieuws. Ja, want iedereen die de Olympische Spelen een beetje volgt die heeft het wel gezien. De kleine knuffels die Olympische winnaars krijgen na de wedstrijd. Time Magazine legt het verhaal uit achter deze knuffeldiertjes... Waarbij de zomerspelen winnaars meteen de medaille kregen, wordt nu dat moment bewaard voor een grote ceremonie in de avond met alle winnaars van de dag tegelijk. Daar is dan ook heel veel publiek bij aanwezig, meer dan na een wedstrijd. Maar omdat de zomerspelen veel meer wedstrijden kent, kan één zo'n gezamenlijk moment dan niet en dan is er dus meteen een medaille-uitreiking. Nou, daar zijn we een beetje aan gewend geraakt. Maar om nou die winteratleten niet helemaal met lege handen... achter te laten na een overwinning... Het is er dus een kleine ceremonie ja, ja met, met een podium zonder medailles... maar wel dus met de uitreiking van een kleine knuffelversie... van de mascotte van deze spelen, een witte tijger. Hij heet Soho-rang. Het woord Soho dat uh, betekent bescherming. En het komt van Horang i dat staat voor tijger. En die tijger is een belangrijk figuur in de Koreaanse... Cultuur. Daarom was bij de Spelen in se juli 1988 bijvoorbeeld de gewone tijger anders mascotte, En dit jaar dus de, de witte tijger. Ja, met en de, op zijn hoofd, Ja, wat en die frummeltjes ja. precies betekenen staat niet in dat artikel. Dus daar duiken we nog even verder in. Oké, okay, Facebook komt met iets waar we niet op zitten te wachten. Ja, ze komen weer met hm? iets nieuws. Ja, inderdaad. En het is echt maar de vraag in hoeverre we daarop zitten te wachten. Ja, maar want misschien uh, gaan we dat wel doen. Ja, misschien. Ja. Nou, uiteraard, het zal me niks verbazen. En het is een, een nieuwe mogelijkheid. Het heet lists, als in lijstjes. En dat is ook precies wat het is. Je kunt Voortaan lijstjes aanmaken en delen. Uh, er zijn standaard lijstjes wat je vandaag kunt doen, bijvoorbeeld, of wat je vandaag gaat doen, uh, welke boodschappen je gaat halen, of welke goals je hebt voor dit jaar, of welke reisdoelen je hebt in je leven. Nou, en deze lijsten kun je dan vervolgens delen met je vrienden. Dus dan weet ik, Lammert gaat boodschappen doen. Ja, en of hij Lammert is van plan om boodschappen en, te en doen. Uh, melk, ja, ja Lammert heeft nog steeds geen boodschappen nee. gedaan. <laughs> <laughs> nou ja, zo blijf je een beetje op de hoogte. Ja, de nieuwe optie maakt onderdeel uit van de nieuwe ja. strategie om meer sociale. Ah, Interactie te creëren. Op, ja, het moet gezellig worden. Zuckerberg wil dat Facebook weer meer een ontmoetingsplaats voor vrienden wordt in plaats van het fake news advertentie medium dat het nu steeds meer is geworden. Ja, en het is te hopen dat dit Facebook echt kan redden, want uit een recent onderzoek blijkt dat het komende jaar naar verwachting zo'n 700.000 jonge Britten zullen stoppen met Facebook. Die zitten namelijk veel liever op Snapchat of Instagram. Nou, die nieuwe lijstjesoptie, die wordt langzaam uitgerold en het is dus nog niet bekend wanneer Nederland aan de beurt is. Maar je ziet van ik wou zeggen, ik, het zeg, ik ja. merk het vanzelf als je <laughs> boodschappen moet gaan doen. Ja. Ja. En andersom natuurlijk. En dan iets heel anders. Stel, je bent in diepe concentratie. Je moet heel erg hard studeren. Je bent aan het stampen en dan hoor je iemand dit doen. Ja, dat het irritant kan zijn om naar kouwende ja. mensen in je omgeving te moeten Zeker. luisteren. Is Zal ik oh, ja. Dat is mijn bioscoopervaring nog eens. Waarom verkoop ik daar eten. popcorn? Ja. Ja. Ja, nou, ja, popcorn een, gaat nog wel. Uit een nieuwe ja. studie blijkt dat uh, luid of hard hoestende ja. mensen er zelfs voor kunnen zorgen dat je minder snel en goed informatie opneemt. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat je academische prestaties er slechter van worden. En opvallend is dat dit voor iedereen geldt en dus niet alleen voor mensen die lijden aan zogeheten misfonie officiële aandoening, waarbij specifieke geluiden hele heftige gevoelens van woede, haat of walging oproepen. Ik heb dat een beetje als iemand een appel eet. Ik kan er niks aan doen. Het is een beetje, ja, dat, ja. soms vind nee, je dat ja. gewoon irritant. Het onderzoek is gedaan onder 72 studenten die in zes minuten tijd informatie tot zich moesten nemen over migraine. Daarna moesten ze er hele ingewikkelde vragen over beantwoorden. Nou, die studenten werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg de informatie in alle stilte en de andere groep moest het doen terwijl er iemand heel hard op kauwgom ja. aan het kauwen was. Nou, bij de groepen presteerden weliswaar gemiddeld hetzelfde, maar de personen die zich stoorden aan het kauw om presteerden, weer veel slechter. Ja, ja, ja, en dan kan men me er van alles mee voorstellen. Ja. Inderdaad. Ik ook. Nou, en dan nog een heel mooi verlaat Valentijnsverhaal. want hoe vier je als president van de Verenigde Staten Valentijn? Ronald Reagan had er zo zijn eigen ideeën over, blijkt uit een nieuw boek geschreven door de oud voorlichter van Reagan. Uh, toen Ronald in 1981 net president was, wilde hij uh, zelf een Valentijnskaart kopen voor Nancy een cadeauwinkel om de hoek. Zijn beveiligers raden hem dit echt het strengst af, maar Reagan kon koppig zijn, al dus de voorlichter. Hij zou gezegd hebben, ik koop al 29 jaar zelf een kaart voor Nancy en die traditie ga ik niet opgeven. Dus hij toog naar dat winkeltje, met alle gevolgen van dien, want er brak een waar pandemonium uit, schrijft oud-voorlichter Mark Weinberg in Movie Nights with the Reagans. Dat is de titel van het boek dat eind deze maand verschijnt. Ja, dat zorgde voor ontzettend veel commotie in het kleine winkeltje en dat was het moment dat Reagan zich volledig bewust werd hoezeer zijn leven was veranderd. En de president vertelde later, ja, dat was de laatste keer winkelen voor mij buiten het Witte Huis. Ik wilde dat geen enkele winkelier meer aandoen. Maar hij was er toch trots op dat hij Nancy kon verrassen met die zelfgekochte Valentijnskaart die hij haar op Valentijnsdag gaf in Camp David. Hun ja. allereerste verblijf daar. Nou, wat een heerlijk verhaal. Ja, toch? Ja, Valentijnsdag ja. om nooit te vergeten. Dat <laughs> in, uh, in ieder geval. Lammert, alles eens na te lezen op uh, eenvandaag.nl. Morgen gaan we naar Den Haag. Dus ja, zo, de club. ja, Gaan we daar in uh, de Minkworst, gaan we eens eventjes praten over uh, hoe het daartoe gaat met wonen, met hoe je komt aan een huis. Dat valt uh, zeker niet mee. Er is een uh, hoop over te uh, soebat. En dat gaan we dus morgen doen tussen drie en vier in de uitzending van Eén uh, Vandaag. Zometeen op deze zender Mark Visser met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Thuis bij Avrotros